11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Syrische autoriteiten zeggen dat het leger zich geleidelijk aan het terugtrekken is uit een aantal steden. De militairen zouden al weg zijn uit de zuidelijke stad Daraa... en bezig zijn met het verlaten van de kuststad Banias. Maar volgens getuigen zijn er nog altijd honderden militairen in de kuststad. Gisteren werden in onder meer Daraa, Banias en Damaskus hard opgetreden tegen demonstranten... die het vertrek eisen van president Assad... Het leger opende het vuur op de betogers en daarbij zijn volgens mensenrechtenactivisten zeker zes doden gevallen. De minister van Informatie heeft aangekondigd dat er de komende dagen een dialoog met het volk zal worden gevoerd. Automobilisten zijn rustiger gaan rijden sinds de komst van de digitale flitspalen in 2007. Dat zegt landelijk verkeersofficier Vrijse in het AD.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 Begin deze week braken de dijken rond een bassin bij een zilvermijn. In het water zit onder meer zeer giftig cyaankali, Dat wordt gebruikt bij de zilverwinning. Volgens deskundigen dreigt een enorme milieuramp als ook de laatste dijk doorbreekt. Er wordt gevreesd voor een giftige modderstroom van honderden kilometers lang. Enkele bewoners in dorpen rond de zilvermijn hebben uit voorzorg hun huis al verlaten. De eigenaar van het bassin vindt alle opwinding overdreven en verwacht dat de laatste dijk het houdt en dat de problemen worden opgelost. Het weer, bewolkt en kans op een bui. Vanmiddag meer zon wordt 14 graden aan de kust tot 17 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamer Breed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Sommigen zien Europa met Brussel als hoofdstad steeds meer als een groot monster. En onze euro staat te wankelen omdat ze in Zuid-Europa alleen maar in de zon zitten en niet kunnen boekhouden. Het buitenland, voor vakanties is het leuk, maar verder moeten we er niets van hebben. Zo lijkt het. Alle reden om erover door te praten met Ben Knapen, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar we hebben het ook over het binnenland. Over het onderwijs en in het bijzonder over het hoger beroepsonderwijs. Het HBO. Waar het goed mis is. De, de diploma's zijn niet veel waard en de organisatie deugt niet. Zo'n 400.000 studenten vragen zich waarschijnlijk af of ze wel waar voor hun studiegeld krijgen. Daar gaan we over praten met Guusje Terhorst. Zij is voorzitter van de HBO-raad. Goedemorgen, mevrouw Terhorst. Goedemorgen. En Jesse Klaver is ook onze gast. Hij is tweede Kamerlid voor GroenLinks en hij is onder meer onderwijswoordvoerder. Goedemorgen. Goedemorgen, Jesse Klaver. Ja, en we zijn ook op het internet te zien. www.toskamerbreed.nl Dus dan kunt u zien dat het allemaal waar is wat hier gebeurt. De kranten van vanmorgen. Ja, we kunnen er niet omheen. Er is altijd nog belangrijker nieuws dan het allerbelangrijkste. En dat schijnt namelijk morgen plaats te vinden. Het voetballen. Ajax of oh, Twente. Oh, ja, of, sorry, sorry. Nee, morgen. morgen ja, midden, nou, ja. Misschien, ja, nee, ik dacht morgen. Ja, ja, ja. En ja, morgen. Eh, Ajax of Twente. En ja, Dan kan ik misschien aan u meteen beginnen met de vraag... wie moet het worden en wie wordt het? Ja. Nou ja, ik ben er voor Ajax. Maar ik vind Twente al een hele, hele leuke uh, voetbalclub. Echt uh, met het enthousiasme waarmee ze dat doen. Dus ik geef ze ook wel een goede kans, Maar ik hoop dat Ajax wint. Ja, en als dat dus zo gaat, dan vlucht u, ontvlucht u Amsterdam waarschijnlijk. Nou, dat weet ik niet op de heer Gracht. Daar heb ik niet veel last van, denk ik. Oh, nee, daar niet. Ben ik ben knapen. Hm. Uh, Leeft het bij u? Jazeker. Uh, ik uh, woon in Amsterdam. Uh, kom uit Brabant. Voel me ook Brabant. Maar PSV speelt geen rol meer. Dus ik ben uiteraard <lacht> nu voor Ajax. Uh, dus uh, ik zou er heel goed mee kunnen leven wanneer ze morgen met uh, een paar doelpunten verschil winnen. Oké, okay. okay. dat is al 2-0 voor Ajax. Ja, Jesse Klaver, is er nog iets de andere kant uit? Nee, ik denk dat ik er 3-0 van ga maken. Ik hoop Ai. ook dat het dat morgen wordt. Oké, okay. Ajax gaat het worden. Goed, dan een andere vraag. Uh, ook maar even gewoon een uitspraak over vragen. Wordt het koningin Maxima of prinses Maxima? Mevrouw Ter Horst Staan ook alle kranten overvol? Nou, als ik de Kamer en het kabinet mag geloven, dan wordt het koningin, Maxima. En bent u het daar mee eens? Ja. Ja? Maar koningin is een, uh, een term, zoals koning ook een term is. Het, het is niet alleen maar een titel. We, we, we hebben een land waarin de koning de regering, uh, het hoofd is, zeg maar, het staatshoofd is. Mm -hmm. Koningin is daarvan een afgeleide. Mm -hmm. Kan Maxima dan koningin zijn? Nou, ja, je kunt haar die titel geven. En uh, ja, ik vind het in het buitenland is het ook vrij normaal... dat uh, de ega van de koning koningin heet. En het heeft ook iets met de persoonlijkheid te maken. Ik bedoel, Maxima is in Nederland uh, buitengewoon geliefd. En uh, ik denk dat die titel koningin haar goed past. Ze heeft hem verdiend? Ik vind, u, vind het van, uh, In de tien jaar ja, dat ze hier is, meneer Ja, het is een, uh, ten eerste is het een goed gebruik. Dus als het zover mocht komen dan is er, moet je er al een bijzondere reden hebben... om van dat goede gebruik af te stappen. Heel even, want wanneer is het dan eerder zo geweest? Fris uh, mijn geschiedenis even het, op. Het, het is in, in, het, in het verre verleden, in de voorvorige eeuw... was het ook zo dat, dat de echtgenoten als zodanig werd aangesproken. En je ziet het inderdaad in andere landen ook. Dus als dat een goed gebruik is... Bovendien, de koning als zodanig, dat is een neutrum in de grondwet. Dus ook nu we een koningin hebben, heet het in de grondwet de koning. Dus de aanspreektitel koningin is een aanspreektitel. En ik denk dat het straks heel mooi zal klinken. Ja, is zoiets ook onderwerp van gesprek tijdens de ministerraad? Of meldt de minister-president het? Of in dit geval zijn vervanger? En begint iedereen dan te juichen, ja koningin, dat moet ze worden. Nou, de volgorde gaat iets anders. Ja. Uh, het is inderdaad wel even te sprake gekomen. Simpelweg uh, omdat uh, je enkele aanwezigen wilden weten hoe precies het gebruik was uh, en of er iets uh, beschreven was hierover. En toen is even toegelicht wat de traditie is uh, en uh, waarom het zinvol is om bij deze traditie te blijven. Het kwam omdat de oppositie even opperde gisteren, uh, uh, de, dat het misschien maar niet koningin moest worden, hè? Uh, dat zou kunnen. Dat ik, ik was het ja. niet in Nederland de afgelopen nee, dagen, dus dat heb ik even gemist. Maar ik dacht, er moet een aanleiding zijn waarom dit plotseling opkomt. Ja, ja, dat het, was ja. Het, ja. ja, u zegt dat er een aanleiding zijn waarom het überhaupt een onderwerp was. Is ook de datum genoemd waarop dit alles ingaat? Nee, dat is geen <lacht> datum <lacht> Het is niet aan de orde. Het is, het is niet aan de orde. Nou, het speelt dus, betekent Jesse, dat. Ja. Jesse Klaver, ik zei net, de oppositie die dacht daar anders over. Die vindt dat het prinsesmaxima moet blijven. Uh, GroenLinks maakt deel uit van die oppositie. U vindt dat ook? Nou ja, ik zat uh, tot, uh, tot gisteravond laat nog in Finland, dus ik heb uh, deze discussie uh, gemist. En ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij, ik vind het uh, nogal een non-discussie. Het gaat namelijk over een aanspreektitel die we voor de koningin uh, gebruiken. Uh, ik land die dat zich gebruikten. hier druk over mag maken. En, uh, huh? Nou ja, volgens mij zijn er grotere thema's waar we ons op dit moment zo ja, over moeten. Ja. Maar wat u betreft mag ze koningin heten? Ik heb daar zelf geen probleem mee. Oh. Nou ja, Oké, okay, uh, daar hoort u wel meer over in de fractievergadering komende dinsdag dan. Dat denk waarschijnlijk, ik ook. Ja. Uh, nou, nog een ander onderwerp. En dan gaat het over de Eerste Kamer. Dat is echt een politiek onderwerp. In het Nederlands Dagblad schrijft dat uh, de zetel van Jan Nagel... die een nieuwe partij heeft uitgevonden, de 50-plus partij... en die stemmen heeft gekregen voor... Uh, de staten en dus ook voor de Eerste Kamer. Dat een zetel uh, gaat naar de OSF, dat is een onafhankelijke senaatsfractie. zijn allemaal kleine clubjes bij elkaar. En uh, nou, ik ga het allemaal niet uitleggen. In elk geval er wordt een beetje gerommeld met de stemmen van mensen voor de provinciale staten. om op een, een of andere manier macht te krijgen in de Eerste Kamer. En dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Hè? Krijgt kabinet uh, meerderheid, ja of niet? Mevrouw Terhorst, dat gerommel met die, met die zetels, is dat niet raar? Ja, ik weet niet of je het nou gerommel met zetels moet noemen. Uh, kijk, de, de Eerste Kamer wordt niet uh, direct gekozen. Mensen kiezen, en hebben dat nu al gedaan, de leden van de Provinciale Staten. En die kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. En uh, ja, ik moet toch zeggen dat, dat door onze uh, geachte minister-president... Uh, de, de, de strijd begonnen is om de meerderheid in de Eerste Kamer. Hij heeft zich daar expliciet voor uitgesproken... dat het kabinet in de Eerste Kamer meerderheid zou moeten hebben. Dat is dus ook onderdeel van de discussie geworden. Ja, en wat je nu merkt, is dat men wederzijds... of wederzijds, nou nog veel ingewikkelder... probeert invloed uit te oefenen op de Provinciale Statenleden... om te kiezen op een kandidaat voor de Eerste Kamer van een bepaalde partij. En dat is het proces wat nu aan de gang is. Maar gaat het te ver om dat gerommel te noemen... Ja, we vragen het expliciet aan u. Omdat u ook straks in de Eerste Kamer ja. uh, nou ja, het zit Het neemt rommel. voor de Partij bedoel, van de Arbe. De, de, de, het mag. Ik bedoel, de wet schrijft niet voor dat je op iemand moet stemmen. Het is een afspraak dat je stemt op de, eerste, op de, leden, de kandidaat de Eerste Kamerleden van je eigen partij. Maar ja, als die niet meedoen, dan moet je op iemand anders stemmen. Dus dat, dat mag wel. Dus in die zin is het geen rommel. Ik moet eerlijk zeggen, wat ik eigenlijk ernstiger vind... en dat kwam ook uh, uit de partij van de heer Jan Nagel... dat hij zei, nou, wij zijn in de Eerste Kamer wel bereid... om voorstellen van het kabinet te steunen... als wij daarvoor iets terugkrijgen. En dat is nou juist niet de wijze waarop de Eerste Kamer... zou moeten functioneren. Die moet kijken naar wetvoorstellen of die juist zijn, goed voorbereid zijn, goed toepasbaar zijn... en geen koehandel uh, op inhoudelijk vlak. Ja, maar het is niet alleen met uh, de, de vraag van Jan Nagel aan de orde... maar het is gewoon feitelijk gebeurd met de SGP. Want de heer Rutte en een, een, een, een, een statenlid uit, uh, uit Zeeland... is daar al op bezoek geweest in een torentje... die daar uh, helemaal van onder de indruk was... Mm -hmm. en nou opeens richting kabinet gaat stemmen. Dus het kabinet enthousiasmeert eigenlijk die... Koelhandel. Ja, ja, ja, nog even los van de plaats waar dat heeft plaatsgevonden ja. en of dat nou verstandig was. Denk ik dat je. En overigens is daarvan gezegd dat er geen sprake was van koelhandel. Ik heb het over de feitelijke situatie ja. dat de heer Jan Nagel heeft gezegd. Nou, wij willen daar iets voor terug, voor onze steun. En nogmaals, dat hoort volgens mij niet in de Eerste Kamer thuis. Meneer Knapen, u, u, u bent lid van het kabinet. Daar um, hangt voor dit kabinet heel veel van af. Van de steun van de Eerste Kamer voor allerlei vo wetsvoorstellen. Nou ja, dat varieert eerlijk gezegd. Natuurlijk. Uh, want uh, wij hebben in uh, de Tweede Kamer uh, ook geen meerderheid. Dus uh, wij, wij moeten eigenlijk bij uh, alle dingen die we willen doen... moeten we in gesprek treden met uh, de diverse fracties. Maar reden te meer dus. Er hangt dus nog veel meer af van deze Eerste Kamer... juist omdat u in de Tweede Kamer geen bereid ja, uh, heeft. kijk, uh, wat mevrouw Terhorst terecht zegt... is de functie van de Eerste Kamer... Uh, is niet uh, het nog een keer dunnetjes overdoen wat de Tweede Kamer heeft gedaan. Uh, over het algemeen zijn de leden daar... hebben wat meer afstand uh, tot uh, de politieke drukte van alle dag... Uh, en beoordelen inderdaad over het algemeen... Uh, in een soort uh, wijze reflectie of de dingen die langskomen... of die wel verstandig zijn. Uh, en in die zin uh, maakt het ook weer niet zo vreselijk veel uit. En dus dan ik had hij Rutte portefeuille... niet zoveel moeite hoeven doen? Nou, dat, ik, hij, ik weet niet, ook niet of hij zoveel moeite heeft gedaan... Maar dat hij zich oriënteert, lijkt me uh, een, uh, een, niet meer dan normaal... Uh, op te kijken wat zijn zowel de wensen, verlangens... van mensen die uh, zich bezighouden met de samenstelling van de Eerste Kamer... Maar afspraken maken, ach, wij moeten in de Tweede Kamer kunnen we gewoon eigenlijk ook steeds, zeker in mijn portefeuille, Europa en ontwikkeling samenwerken. Nou, hebben. We hebben helemaal geen meerderheid. Ik moet altijd met de Tweede Kamer vragen. Wat vinden jullie van voorstellen? Ja, het blijft nou ja, de... ja, ik geloof niet dat we er lang over moeten praten. Maar nee, oriënteren op als minister-president ja. is echt een beetje flauwekul. Hij had dat gewoon moeten overlaten aan, aan Stef Blok. Aan de fractievoorzitter Precies. van de VVD in de Kamer. En Jesse Klaver klaar voor nog daarover? Ja, ik ben het meest dat dat was een taak geweest van, van de fractievoorzitter in dit geval. En ik vind het echt interessant dat, uh, dat de heer Knapen nu zegt... dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt, die Eerste Kamer. Terwijl het groot nummer, is, of er groot nummer ervan is gemaakt in de verkiezingscampagne. En ik geloof niet dat er heel veel statenleden in Nederland zijn die ooit zijn uitgenodigd op het uh, torentje nee, voor een. Maar, maar dit Zeeuwse statenlid weet nu wel hoe het uitzicht is. En daar Absolutely. ging het uiteindelijk. Goed, 23 mei weten we meer, want dan wordt de Eerste Kamer gekozen. Ja, We praten zo natuurlijk uitgebreid verder, maar we kijken zoals altijd even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Om maar meteen de grootste teleurstelling van de week te noemen. Onze talenten hebben in Europa niet kunnen overtuigen. De drieërs liggen eruit. Minister Kamp is nog wel een fan. Ja, geweldig. Dus, uh, ik had echt gedacht dat ze door zouden gaan. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij ziet graag dat iedereen doorgaat. Vooral Nederlanders die anders toch maar thuis zitten, want daar houdt hij niet van. Uit het vorige kabinet is trouwens ook iedereen doorgegaan. Oud-premier Balkenende lijkt drukker dan ooit. Uh, op alle fronten uh, bruis weer van energie, dus uh, bij mij gaat het heel goed. En ook Wouter Bos is niet in een groot zwart gat gevallen na zijn vertrek uit de politiek. Oh, die midlife crisis gaan we het nu over hebben. Ja, die bedoel ik ja. ja. ja. <laughs> nou, die hoef je niet met een motor of een boot op te lossen hoor. Een lieve vrouw, lieve kinderen helpt ook. Een lieve vrouw, een baan en een pensioen aan het eind van de rit, dat lijkt toch niet te veel gevraagd? De meeste Nederlanders rekenen er dan ook op dat ze terugkrijgen waar ze jarenlang voor hebben kromgelegen, maar daar werd door de vakbonden nog behoorlijk over geruzied. Onze eisen worden op dit moment nog niet ingewilligd. Dat wil zeggen, we zijn wel in de goede richting. Uren vergaderen bracht uiteindelijk een oplossing. Wie knippert er het eerst met zijn ogen? Daar gaat het vaker om in onderhandelingen, zelfs binnen de vakbond. Ja, mijn positie heeft niet onder druk gestaan. U weet onderhand wel hoe wij daarnaar kijken. Als je zegt dat je positie niet onder druk heeft gestaan, precies. Maar dat een carrière-switch heel goed kan uitpakken... bewijst toch wel Femke Halsema. Van het Binnenhof vertrokken zet zij zich nu in voor de goede zaak. Ik heb wat meer vrije tijd dan ik de afgelopen jaren had. Gebruik me maar, ik heb nog een bekend hoofd. En kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je doen? Dat lijkt ons eigenlijk de kerntaak van de politiek tegenover de samenleving. Maar misschien zijn wij daar wel ouderwets in. Zo vinden wij bijvoorbeeld ook dat de staat netjes op de schatkist moet passen. Ik ben nooit een type geweest dat zomaar hele rare uitgaven doet... En ik ik denk ook niet dat ik dat, uh, dat zal worden. De oud-minister van Financiën was dat, Wouter Bos. Hele rare uitgaven heeft hij niet gedaan. Als je het overeind moet houden van een paar banken eventjes niet meetelt. Maar ja, daarin was hij niet de enige. En elders in Europa staat de boel er nog veel slechter voor. Dus ik kan u wel zeggen dat ook in zo'n ministerraad... de discussie over Griekenland uh, niet uh, zeg maar uh, een, een vrolijke discussie is. Allerminst. minst. En de temperatuur in de ministerraad liep op dat moment ook behoorlijk hoog op. Maar dat kwam doordat het koelsysteem even defect was. En dat is daarna weer hersteld. Zo werkte dus de airco een tikkie hoger en een crisis is bezworen. Misschien dat Balkenende als premier de thermostaat niet kon vinden... of hield hij er gewoon een slechte gewoonte op na. En dan ben ik ook iemand die blijft knokken tot allerlaatst. Ook al is het lastig, ja. tegen de wind in ja. en uh, nooit opgeven. Vanaf volgende week is alles weer normaal. Het reces is achter de rug. De premier en de vicepremier gaan hun posten weer innemen. Als die er niet zijn, is de gewoonte... dat de vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd. Dat is dan vervolgens uh, Ivo Opstelten. Nu dan, hij was ook afwezig. En zie daar, <lacht> <lacht> ik heb de, de raad geleid. En daarmee zeg ik dan maar even... dat in dit geval de minister van Buitenlandse Zaken het binnenland... Uh, Even bewaakt. Het binnen- en het buitenland ligt dit weekend nog in zijn handen. Niet staat een prettig weekend nu nog in de weg. Tros, Radio 1. 17 minuten over 11 en u luister naar Troskamerbreed Met vandaag aan tafel Ben Knapen, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Guusje Ter Horst, oud-minister van Binnenlandse Zaken in het vorige kabinet. En tegenwoordig voorzitter van de HBO-raad en Jesse Klaver. Hij is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Meneer Knapen, om met u te beginnen. Um, de temperatuur liep hoog op, uh, zei uh, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... in het kabinet uh, gisteren. Maar goed, dat had dan blijkbaar iets met een defecte airco te maken. Maar toch, de minister van Finale van Financiën, Jan Kestiager, zei deze week dat de crisis met betrekking tot Griekenland misschien wel erger is of kan worden dan de bankencrisis. U zit op buitenlandse zaken, u reist door Europa. Proeft u dat er van zo'n crisis sprake is misschien wel erger dan wij eh, denken en durven te beseffen? Nou ja, het is, uh, het is heel moeilijk om precies uh, te voorspellen uh, wat de effecten zouden zijn wanneer uh... Uh, Griekenland uh, in, een, uh, in een situatie van, uh, van faillissement zou geraken. Omdat het aantal variabelen wat je dan moet gaan verdisconteren... Is, is, is heel lastig om precies uit te rekenen. Maar feit is wel dat het zorgwekkend zou zijn wanneer dat gebeurt. En dat het zaak is om dat te voorkomen. Gisteren zag ik op tv een, uh, uh, een, een hele verstandige bankerman... ik ben even zijn naam kwijt zeggen, Griekenland is gewoon de facto bankrood. Ja, kijk, dat kun je wel zeggen dat dat de facto zo is. Maar uh, dat is pas een feit op het moment... Uh, dat er uh, geen betalingen meer aan Griekenland worden gedaan... en Griekenland zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen. En dat is op dit moment nog niet het geval. Daar gaat, uh, op dit moment uh, zit er een, uh, een groep experts van het uh, Internationaal Monetair Fonds... van de Europese Commissie en uh, van de Europese Centrale Bank in Griekenland... om uh, een uh, advies te geven over de volgende tranche... Uh, leningen die naar uh, Griekenland moet gaan in uh, juni. En het wachten is eigenlijk op wat er moet gebeuren... Uh, om dat te kunnen doen. Zoals maar... het er nu naar uitziet, heeft Griekenland uh, de afgelopen twee maanden... Uh, een beetje de vaart verloren uit de hervormingen... die ze uh, bezig zijn in te voeren. Uh, met name het hele privatiseringsprogramma. Dat, uh, daar moet meer tempo in komen. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want als dat niet gebeurt... Ja, dan is er ook in feite geen, geen goed onderpand meer voor die leningen. Dus uh, daar zal nu naar gekeken worden. Maar goed, het is, het is wel duidelijk. Wij hebben uh, allemaal uh, veel geld ingestopt. Ook vooral in de zin van garanties. Er zijn veel banken ja. die geld hebben zitten in Griekenland. En er wordt toch eigenlijk onomwonden gesproken. Want anders wordt ook de Tweede Kamer niet door de minister van Financiën... in vertrouwen deze week nog uh, ingelicht over de stand van zaken. Dat de kans dat wij dat geld uh, uh, terugzien uh, minim is. Nou... <tus> Uh, dat, uh, dat weten we niet zeker. feit is dat het op dit moment er uh, voor Griekenland uh, niet goed voorstaat. Uh, dat was natuurlijk vorig jaar al zo. Uh, want uh, je hoeft geen garanties te geven wanneer er niets aan de hand is. Uh, dus er is steeds gezegd, uh, daar is natuurlijk iets aan de hand. Uh, en uh, het is zaak om te zorgen dat, uh, hoe het ook zal gaan... dat het zo georganiseerd mogelijk gaat. Uh, want het slechtste wat kan gebeuren is dat er op een bepaald moment... Uh... verdeeldheid is paniekreacties ontstaan. En de, de paniekreacties kom, komt ook door verdeeldheid in Europa. Ja, en die, die verdeeldheid uh, die heeft uh, uh, natuurlijk te maken... met het spanningsveld tussen de landen met tekorten... en de landen uh, die de garanties moeten afgeven. En met name de land, landen die er goed genoeg voor staan... om, om, om belangrijke garanties te geven, de AAA-landen. Uh, maar ze komen ook voort uit het feit dat in de publieke opinie... Uh, er een groeiende twijfel is uh, of uh, dit allemaal uh, wel op een ordelijke manier kan landen. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. de publieke opinie of gewoon normale oh, ja. mensen denken... van ja, dat is geld gooien in een, zoals de Telegraaf dat gisteren kopte... Uh, in een bodemloze punt. Ja, ik, ik kan me die, uh, die twijfel en uh, die groeiende kritiek heel goed voorstellen. Maar hoe uh, of gaat u dan... Is, nou ja, kijk... Uh, uh, uh, uh, het, het punt is voor ons, wij, wij, wij hebben dat te verdisconteren. Maar wij moeten ook uitleggen dat als je zegt... nou, laat de Grieken het vooral zelf uitzoeken... dat klinkt buitengewoon aantrekkelijk, omdat je dan zegt... het is hun rotzooi en zij moeten hun rotzooi opruimen. En dat is, dat is toch heerlijk overzichtelijk. Alleen de tragiek in deze wereld waar iedereen met elkaar samenhangt... waar grensoverschrijdende verbindingen bestaan... waar financiële verbindingen bestaan... is dat hun rommel helaas ook onze rommel is. Want ja, als het daar ja. misgaat... zien wij het onmiddellijk terug in wat wij moeten doen... om banken bij te springen, om pensioenfondsen te helpen. Dus dit gaat ons als het op een verkeerde manier afloopt, simpelweg uh, geld kost. Maar even zo... Maar, Je zo... Is... Ja, ja, Ik denk dat het, dat, het, dat het goed is, misschien dat de heer Knapen dat ook nog zou kunnen doen... om nog eens even goed uit te leggen wat er dan gaat gebeuren... op het moment dat Griekenland uh, bankroet is of failliet gaat. Want mensen zien wel, dat is vrij helder, dat wij er veel geld in moeten stoppen. En dan zeggen ze, ja, waar doen we dat nou voor? En dan wordt er gezegd, ja, dat is van belang. Want als Griekenland omvalt, is dat slecht voor ons. Maar hoe dat nou in elkaar zit, dat begrijpen mensen volgens mij ja. niet. Het, het vervelende is dat, dat uh, die dingen ook knap ingewikkeld zijn. Maar het komt er simpelweg op neer... dat nogal wat banken in Europa... grote internationale banken... Uh, nogal wat uh, Zuid-Europees staatspapier uh, hebben. Dus Kortom, die, hebben die zitten gewoon in die banken. Die zitten, in, en, en die zitten in, in Griek staatspapier... die zitten in Portugees, in Spaans staatspapier. En uh, dat geldt ook voor onze bank, onze en dat Nederlandse geldt, bank. Kijk... Wat Griekse banken betreft valt het bij ons wel mee. 100 miljard. Ja, dus dat is op het bruto nationaal product van Nederland. Is dat als Nederland een eiland was, zou het voor ons geen probleem zijn. Maar wij zijn geen eiland. Dus als er grote problemen ontstaan bij Franse en Duitse banken. Als er risico's bestaan, en die zijn dan serieus. Dat het overwaait, dat er speculaties ontstaan tegen Portugal, vervolgens tegen Spanje. Dan gaat het om uh, een ernstige ondermijning van alles wat wij met z'n allen bijvoorbeeld gespaard hebben voor onze pensioenen. Dus het is voor ons zaak. Dat dit niet in elkaar stort of ja. een kaartenhuis... Maar dat wij dit ordelijk in een volgende fase krijgen. Maar goed, die, die, uh, die boosheid van mensen, hè, of dat die twijfel die mensen hebben, waar Kees het net over ja, had, wordt natuurlijk die... ook gevoed doordat misschien Nederland niet op alle fronten lekker meepraat. Nou, Vorige dat... week bijvoorbeeld was er ja, toch een soort Ach. van geheim overleg waar Nederland niet eens bij was uitgenodigd. Ja. Ik, ik, ik zou daar niet te veel aan tellen. Ik was zelf vorige week, uh, heb ik gesproken met uh, de, de president van de centrale, Europese Centrale Bank, Trichet. Daar was ook verder niemand bij. Ik spreek wel eens met iemand. man. wist u jullie niet eens. Nee. Nee. Nou, jullie toch al wisten. Dus daar iedereen spreekt. Ging dat dan? Uh, over de toestand in de wereld. Uh, iedereen spreekt. GBE Rotterdam deed dat vroeger. Maar <laughs> iedereen spreekt met uh, iedereen op dit moment. Dus daar zou ik me nou niet al te druk om maken. Waar het, waar het vooral om gaat is. Uh, is Kijk, dat het ingewikkelde is dat wij dit uh, niet alleen in Europa... zoveel mogelijk moeten zien te doen in een uh, gezamenlijkheid. Want anders gaat het niet. Maar wij zijn, en uh, dat is een groot goed, we zijn ook allemaal democratieën. Dus iedereen spreekt mee. En je moet dus mensen erbij betrekken. En eerlijk gezegd, met die boosheid sympathiseer ik zeer. Uh, dus ik kan me de, de woede van mensen heel goed voorstellen. Maar verder kan u er niks mee. Alleen, uh, ja, wij zijn geroepen om... Uh, ...een stap verder te zetten dan toe te geven aan die woede. Ja, maar mevrouw Ter Horst, bent u gerustgesteld, Want u stelt nou, ik, kijk, die vraag. Wat ik me eigenlijk afvraag is of nou de euroceptici eigenlijk gelijk hadden... ...en of je niet zou moeten zeggen beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Waarmee je bedoelt? Ja, het punt is dat ten halve gekeerd dat suggereert dat je zegt... ...nou, uh, we rijden van Amsterdam naar Rotterdam... ...en uh, in de uh, hoogte van Schiphol nemen we een afslag en draaien om dan zou het nog niet zo'n punt zijn. Maar dat kan Alleen, helemaal niet meer, als je zegt, het dan al als je nu keert... dan stort uh, dat gebouw in. Maar wat betekent dat concreet? Huh? Je klaver. Ja, wat ja. Wat betekent dat concreet, dat ten halve gekeerd? Wat, wat zouden we dan moeten doen? Uit de Europese ja, Unie stappen, ja, kijk, de euro. Er zijn natuurlijk euroceptici, waar ik overigens niet toe behoor, laat ik helder zijn. Hmm. Euroceptici die zeggen, ja, we hadden er nooit aan moeten beginnen. We hadden niet aan, een, aan, aan de euro moeten beginnen. We hadden niet aan Europa moeten beginnen. En de vraag is: de geschiedenis zal dat moeten uitwijzen. Hadden die euroceptici nou wel of niet gelijk? Maar, maar tot, mevrouw maar, zwaar, als u de vraag stelt, dan moet u daar ook het antwoord op geven. Want u twijfelt daar zelf ook aan. Ja, nee, nogmaals, ik ben uh, absoluut voor de Europese Unie en ook voor een Europese munt. Dus ik constateer dat we nu in een buitengewoon lastige situatie. Ah, okay. En daarom zeg ik ook tegen Knapen: het is van groot belang om uit te leggen wat er gebeurt als we eruit zou stappen. Maar ik denk dat mensen zich in een, in een in een, hoe zeg je dat nou, in een fuik uh, gezwommen voelen. Dat uh, nu is het Griekenland, en straks misschien Portugal. Dus hoe gaat dit verder? Maar is er een oplossing denkbaar? Het maakt niet eens uit. Het, gaat niet, het gaat niet zozeer om de institutionele discussie, of je een euro hebt of in de Europese Unie zit. Het is dat onze financiële instellingen zo met elkaar uh, verstrengeld zijn. En het probleem komt niet voor. Voort uit de Europese Unie, maar er is sprake van een schuldencrisis. Landen hebben zich te diep in de schulden gestoken. En de vraag is niet alleen hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet één groot. dat de, de wereldeconomie niet implodeert. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Griekenland in dit geval overeind blijft. Maar hoe zorgen we er ook voor dat dit nooit meer gebeurt? Dat ogen zich niet te diep. He? Nou ja, dat betekent wel dat we moeten afstappen van de schuldeneconomie. En dat kan je in Nederland met kleine stapjes al doen. Dat betekent, het klinkt misschien heel vreemd... dat je die hypotheekrente aftrek toch gaat afbouwen... omdat we uh, het hebben van schulden subsidiëren als het ware. Dat betekent ook dat je dat doet richting het bedrijfsleven... waarin het nog steeds voordelig is... om ook gewoon een stuk schuld op je balans te hebben staan. En dat geldt ook voor, uh, voor landen. Ja. Je moet de tering naar de nering zetten. Maar dan, de moet je, SPC... dan moeten de landen in staat zijn om elkaar te dwingen om op die manier te functioneren, ja, en kijk. dat is nu ik, nog niet handig. Ik denk dat de uitweg uiteindelijk uit deze crisis nog is... dat je alleen nog maar naar een veel sterkere Europese Unie ja, te, uh, zal moeten ook. toegaan. Dat denkt u ook, hè, Ja, dat denk u, ik ook, u... nee, absoluut. Dat is precies absoluut. de discussie natuurlijk, hè, wat, wat ooit bij het begin... Uh, in Maastricht aan de orde was, bij het tekenen van dat verdrag. Hè, een, een stap naar een monetaire unie, maar dat kan alleen maar functioneren... met een politieke unie. Waar staat u eigenlijk persoonlijk? Kijk, Want misschien uh, bestaat u idee wel uit twee versies, een persoonlijke... en waarvoor u verantwoordelijk bent... in de rol als staatssecretaris. Nou, of zie ik dat verkeerd. Twee versies gaat, gaat een beetje ver. E ik vind dat je... Uh, wel. Kijk, het gaat om een paar dingen. Wij hebben... Uh, destijds... Uh, bij de invoering van de Europese Monetaire Unie... Uh, zijn er natuurlijk in die zin... Uh, serieuze uh, fouten gemaakt. Uh, dat... Uh, niemand heeft voorzien dat uh, wij op deze manier geconfronteerd zouden worden... met de tekorten van het systeem. Uh, en als je dat niet voorziet, dan kun je ook veronderstellen... dat de, de verwevenheid van allerlei instituties... Dat, dat je daar makkelijker naartoe groeit. Dat is nu niet gebeurd, omdat je door deze schokken geconfronteerd wordt... met de tekorten. Uh, de vraag destijds is aan de orde geweest... Moeten landen met hele grote uh, staatsschulden moeten die toetreden tot de, Europese, of tot de Monetaire Unie, tot de euro? Dat is een politieke discussie geweest. Uh, Nederland was tot de uh, precieze. Die wilde eigenlijk niet dat uh, Zuid-Europese landen nu al lid zouden worden. Dat is toch gebeurd. Um, maar dat is, een feit. Dat is een, feit. een feit. Wat nu op tafel ligt is wat mevrouw Thorst zegt... en wat uh, Jesse Klaver zegt, van eigenlijk uh, is de enige oplossing meer integratie. We nou, naar een politieke unie. Waar staat u? Uh, dat zal ik u uitleggen. Uh, wij hebben in maart hebben wij, uh, in Brussel uh, een uh, drietal grote pakketten aangenomen. Het ene is een intensivering van het Stabiliteitspact. Dat betekent dat uh, we aanzienlijk dwingender tegenover elkaar... Uh, zaken uh, kunnen afspreken, kunnen vastleggen, kunnen afdwingen. Maar dat blijft een politiek proces, hè? Het is niet een automatisch mechanisme geworden, het geen... maar het is nog steeds realen en dealen tussen de Europese landen. Uh, uh, ik, uh, ik zou uh, de, de formulering zoals die in het uh, versterkte pact staan nooit willen omschrijven met wielen en dealen. Daarvoor zijn ze veel te precies uh, over de, het moment waarop en de wijze waarop er uh, sancties uh, kunnen worden aangenomen... en wie daar nog iets over te zeggen hebben. Dat maar, is geen wielendierde meer. En dan zijn er uh, nog twee ja, maar belangrijke. Ik was bij de, bij de uitleg uh, na afloop van die top... en daar zei de president van de Europese Raad, uh, meneer Van Rompuy... uiteindelijk bewijst dit dat wij meer op weg gaan naar een Europese integratie... ook op economisch gebied en politiek gebied, want dat is noodzakelijk. En even later zei onze minister-president, dat hij daar eigenlijk geen boodschap aan heeft. Dat is precies het dilemma. Waar staat u? Wat is de uitweg Kijk, het, het, uit die verdeeldheid? Het, het, voordat je het weet, wordt het een hele uh, uh, semantische discussie over de vraag... wat is precies soevereiniteit en wat is het niet? Uh, wij zullen, dat hebben we ook afgesproken, elkaar in dat stabiliteitspact... meer de maat nemen dan we in het verleden deden. Uh, dat kun je inleveren van soevereiniteit noemen. Alleen wij hebben in dat stabiliteitspact uh, het zo geformuleerd dat het nemen van de maat niet betekent dat het ene land gaat bepalen wat het andere land precies moet doen. Mag ik u toch heel even onderbreken, meneer Knapen? Want volgens mij was het wel een heldere vraag van Kees. Dank. Namelijk de vraag: waar staat u? Wat zou uw voorkeur zijn? Mijn voorkeur heeft wat wij nu hebben afgesproken. Uh, als je uh, een versterkt stabiliteitspact hebt, dan kun je elkaar. Uh, via het mechanisme van dat pact en via het mechanisme van de Europese Commissie kun je elkaar dwingen om de dingen te doen die nodig zijn om te zorgen dat je land financieel niet in de problemen komt waar Griekenland, uh, Portugal en Ierland in verzeild is geraakt. Dus als ik u goed begrijp zijn de afspraken die dit voorjaar zijn gemaakt voldoende om de problemen die we als Europa uh, in economisch opzicht uh, voor, ja, voor ons hebben. Zijn die afspraken zijn voldoende om dat op te lossen. Die zijn uh, voldoende om dat op te lossen. Alleen het zijn afspraken die uiteraard nog moeten ingaan. Uh, ja. De, ja. De, de wetgeving daarvoor die moet in alle nationale parlementen nog worden opgestart. We hebben het over 2013. We leven nu in 2011. Uh, we zitten nu eigenlijk nog met een betrekkelijk geïmproviseerd systeem... waarmee wij hopen tot 2013 te komen. Oké. Okay. Um, uh, we hebben het over de problemen in Europa. Maar die gaan veel verder dan alleen maar de problemen over geld. Hoe groot die problemen ook zijn. U bent, meneer Knapen deze week uh, uh, op bezoek geweest in Roemenië en Bulgarije. Dat zijn landen die graag willen toetreden tot het verdrag van Schengen. Dat betekent dat er een vrij verkeer van uh, personen uh, uh, mogelijk is. Zijn deze landen daar klaar voor? Wat heeft u meegenomen uit dat land? Kijk, uh, ik, uh, zij zijn uh, uh, technisch gesproken... Als het om uh, Schengen gaat, uh, eigenlijk ongeveer wel klaar. En dat, uh, dat wil zeggen dat ze hier mogelijk Nee, nee dat, dat, dat wil zeggen dat zij uh, als het gaat om de scanningapparatuur, uh, het bedienen ervan, uh, het gebruik van uh, de communicatieapparatuur met de andere Schengen-lidstaten, uh, dat zij uh, op dat gebied. De laatste twee jaar heel veel gedaan hebben. Oké, naar gasvraag en naar licht hebben ze. Technische maar nu, faciliteiten. Gaat... Nou, maar dat is. De, de, de, de, u doet ze onrecht door het zo te formuleren. Want het is op zichzelf een behoorlijke tour de force als je die technologie plotseling mm. uh, moet gaan uh, installeren, moet gaan verwerken, opleidingen moet verzorgen. Dus daar is heel veel gedaan. Maar uh, kijk, wij hebben gezegd uh, vanaf uh, het begin dat uh, het, het er natuurlijk niet alleen om gaat uh, dat je technisch uh, in staat bent... Uh, maar dat het er ook om gaat dat je een functionerend rechtssysteem hebt... dat uh, de rechtsorde wordt nageleefd, dat de corruptie wordt bestreden. Precies. Dat, en uh, hoe ver staan dat, ze daar? En daar uh, uh, zijn ze nog niet waar ze moeten zijn. Wat dus betekent dat uh, die twee landen in ieder geval... voor dat vrije uh, grensverkeer uh, nog niet in aanmerking komen? Uh, wat ons betreft niet, omdat uh, wij hebben steeds gezegd dat als het gaat om uh, rechtspraak, corruptie, integriteitsvraagstukken, dat wij willen dat zij resultaten bereikt hebben die onomkeerbaar zijn uh, en die houdbaar zijn. Dus het moet meer zijn dan alleen maar de aankondiging van allerlei wetten die je gaat uh, ja. door een parlement wilt zien te krijgen. Want het gaat er ook om dat, dat je de capaciteit in de praktijk heb opgebouwd. En daar zijn ze, overigens moet ik zeggen... dat ze er uh, in beide landen... de een uh, misschien wat, wat meer dan het andere... en er zijn soms wat tempoverschillen op bepaalde terreinen. Maar ik moet zeggen dat ze daar wel hard aan werken... Maar ja, dat kun je ook niet van de ene op de andere dag verwachten. Nee, natuurlijk. Wachten. Maar u bent dus heel voorzichtig... met het, met het geven van rechten aan de mensen uh, in, in deze landen. Werkt nou, daarin ja. ook mee dat, dat u, dat u nou ja, ook gewoon bedenkt... van ja, bij ons in Nederland wordt daar ook met uh, argwaan naar gekeken? Want er zijn natuurlijk hier ook heel veel mensen die denken... van ja straks komen die Roemenen en die Bulgaren en die pikken mijn baan in. Denkt u daar nou, de, ook aan? Nee, da, daar heeft dit niets mee te maken. Uh, want uh, als het gaat om het uh, vrije verkeer van personen... Uh, en de mogelijkheden om hier te werken is het zo dat uh, de tweede golf van de uitbreiding van de Europese Unie, dus 2007, dat die uh, uiterlijk in 2014 uh, sowieso dezelfde rechten hebben als Polen hebben, Tsjechen hebben. En dat Slovakken gaat hebben. sowieso dus dat door. gaat sowieso op een bepaald moment gebeuren. Ja. Ja, ik, ik, ik kan me dat toch niet, helemaal, me toch niet helemaal naar de indruk uh, onttrekken dat het voor het kabinet wel, me, wel meespeelt, hoe Nederland erover denkt. De minister van Sociale Zaken. Nou, net zegt u nog van niet, maar de minister van Sociale dat, Zaken heeft onlangs nog uh, gezegd dat de voor, Polen, uh, voor uh, Roemenen of uh, voor en Bulgaren. Uh, dat, uh, dat daar een rem op komt voor, uh, voor, uh, om te kunnen werken in de landbouwsector. Nee, ik geef aan wat het sentiment is. We hadden het over oh, het ja. sentiment wat er, uh, wat er speelt. En als het gaat over de corruptie in Bulgarije en Roemenië... ben ik de laatste om, om te zeggen dat het daar goed geregeld is. Maar Italië doet het niet heel veel beter op alle ranglijstjes. Als het gaat over uh, uh, corruptie, het op orde hebben van je rechtssysteem... het functioneren als een volwaardige democratie. En daar hoor ik nooit iemand over. Deze landen zijn erbij gekomen. Daar kan je met elkaar over zeggen, over eens zijn of oneens zijn dat dat misschien te snel is gebeurd. Maar ze zijn erbij. En waarom dan niet volwaardig lid maken van de Unie? Um, kijk, je kunt uh, overigens heel wel volwaardig lid zijn van de Europese Unie zonder tot Schengen te behoren. Uh, dat uh, is niet helemaal één op één zo. Uh, het is zo dat in 2007 uh, is vastgesteld dat ze op het gebied van uh, het justitiële apparaat. Uh, eigenlijk niet ver genoeg waarderen om lid te kunnen worden. Ja. Nou, dat, uh, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, kom er vast bij, maar we gaan iets bedenken... om te zorgen dat we daarvoor compensatie zoeken. Of blijven we nog even buiten. Toen is afgesproken, kom erbij, maar we ontwikkelen een mechanisme om dat in te halen. Nou, dat mechanisme, dat heeft een afkorting. Die we, zullen we niet gebruiken hier, want dan wordt het saai en ingewikkeld. Ja. Maar in ieder geval, dat mechanisme bestaat. Ja. Maar, uh, maar, goed, er er misschien... ja, maar goed, om dan vervolgens ja. te zeggen... Nou ja, dat mechanisme, dat bestaat, maar dat heeft... Overigens niet zoveel betekenis meer. Dat zou mij te ver gaan. En uh, als meneer Klaver zegt: u houdt uh, rekening met het sentiment in Nederland. Dat mag ik hopen dat ik daar rekening mee houd. Want uh, dat is een sentiment uh, wat uh, niet geheel ten onrechte bestaat. Wat, daar... ik, deel, wat ja. ik deel, dat is wel een belangrijk punt. Is uh, dat uh, het, als het gaat om uh, corruptie, rechtsstaat en integriteit. Dat wij dit hebben afgesproken met die landen in 2007. Maar dat het natuurlijk inderdaad zo is uh, dat veel landen die al lang lid zijn... Uh, soms, uh, u noemt uh, het voorbeeld Italië, dat scoort ongeveer hetzelfde als Bulgarije. U had ook het voorbeeld Griekenland kunnen noemen. Dat scoort nog iets slechter dan Bulgarije. Daar hebben wij problemen mee. En ja. in die zin vind ik ook dat wij uh, iets uh, zullen uh, moeten bedenken om te zorgen dat we, als we straks met Roemenië en Bulgarije klaar zijn... dat we niet zomaar zeggen, nou ja, dat was het dan... want ik vind dat dit een opdracht aan ons allemaal is. Ja. Meneer Knapen, dat gaat dan alleen nog maar over de binnengrenzen in Europa. Maar dan hebben we ook nog problemen met de buitengrenzen van Europa. Het Fort Europa moet verdedigd worden... tegen allerlei buitenlanders, vluchtelingen die hier naar binnen willen. Het, het, het is wel crisis wat dat betreft. Ja, nou ja, kijk, ik, uh, ik zou niet willen spreken over het Fort uh, Europa... Ik, ik bedoelde het ook tussen aanhalingstekens. Nee, ja, Misschien goed, was het, het niet goed te horen, maar zo bedoelde ik oh, het wel. Ja, nee, dat, dat had ik even niet gehoord. Um, want uh, uh, wij zijn natuurlijk geen fort en dat moeten we ook niet willen zijn. Um, maar, ja, maar feit is natuurlijk wel dat dat ontwaken van de Arabische wereld... Ja, dat dat logischerwijze tot, tot, tot heel veel beweging leidt. Uh, en logischerwijze ook tot, tot, tot allerlei druk op buitengrenzen. Um, uh, dat, dat is iets dat, uh, da, da, dat is niet gemakkelijk. Ja. zo'n een antwoord op moeten vinden. Daar wordt Met ook hard de... aan gewerkt. Ja, er wordt hard aan gewerkt. Maar het wel, net viel even het sentiment wat in het land bestaat, uh, waar u wel rekening mee te houden. We hebben een aantal onderwerpen hier even snel over tafel laten gaan, over Griekenland wel of niet steunen. Uw gedoogpartij vindt, moeten we niet doen, ze zoeken het zelf maar uit. We hebben het over uh, Roemenië en Bulgarije... en eventueel in de toekomst nieuwe toetreders in Europa. Daar moeten we niks mee te maken hebben, hou ze weg en geen nieuwe toetreders. Staat ook in het regeerakkoord met betrekking tot uh, de toetreding. En het derde punt is de migratie. Laat die mensen daar zitten, ze zijn niet welkom. In uw positie, heeft u daar last van? Van het ook gepolitiseerde sentiment, namelijk in de zin... Een gedoogpartij die u te vriend moet houden. Nou kijk, hierover zijn geen uh, ten eerste zijn iets uh, over over buitenlands beleid over Europa het zijn geen afspraken gemaakt. Nee, dat zegt iedereen steeds, maar u kan ja, ze dat... ook niet uitschelden, want ze houden u mede op de been. Uh, maar uh, en dat betekent dus dat uh, als het om uh, onderwerpen van buitenlands beleid gaat, dat wij de afspraken. Uh, maken. Tot nu toe is dat het geval. Met uh, andere partijen. Dus heeft hij eigenlijk geen boodschap aan dat gepolitiseerde uh, sentiment? Wel, want uh, uh, dit sentiment uh, dat leeft. Uh, die onrust die het leeft. Die zorg is er. En ik vind dat wij geroepen zijn om dat te verdisconteren. Wij kunnen daar niet zomaar achterloos aan voorbij gaan. Maar u zegt in het begin. Heeft u, als, het gaat, als het over Griekenland gaat zegt u. Ik ga niet mee in dat sentiment, want onze taak als politici is toch om daar verder in te gaan. Dan hebben we het over de economie. Gaat het over uh, de Europese Unie? Gaat het over die internationale samenwerking? Dan plotseling uh, moet u wel rekening houden met het sentiment en kunt u wel op de rem gaan staan. Dat ik begrijp houd, ik niet ik helemaal. Ik hou met alle sentimenten rekening. Ik verdisconteer het. Uh, ik ben ook niet zo arrogant om daarop neer te kijken. Ik zeg alleen, soms moeten wij onze eigen koers bepalen, omdat er meer is dan alleen maar een sentiment. In dat geval heeft u er denk ik toch wel last van. Want dat was ik eigenlijk dat, de vraag die ik je stelde. Dat, eerlijk gezegd vind, die heb ik steeds gevonden. Dat geldt ook voor de PVV. Uh, ik vind het absoluut geen probleem om die discussie te voeren. Want ik voer dit, dit type discussie liever in het parlement... dan dat je het alleen maar via via te, te horen okay. krijgt. Maar nou goed, goed. last van, kan je wel last van hebben, hè? Ik, ik vind het over het algemeen uh, alleen maar aangenaam en prikkelend om die discussies te kunnen voeren. Gaan wij nog een andere discussie voeren... namelijk over het hoger beroepsonderwijs. Waardeloze HBO-diploma's. Dat is althans een beetje het idee wat er op het moment leeft. Dat uh, de diploma's die, uh, waarmee studenten afkomen van het HBO waardeloos zijn. Mevrouw Tehorst, Horst, u bent voorzitter van de HBO-raad. Kunt u zich voorstellen dat veel studenten zich bekocht voelen? Ja, als je de kranten leest uh, en de introductie ook weer op dit programma hoort dan kan ik me goed voorstellen dat studenten denken... dat hun hbo-diploma niks waard is. U kijkt er blij bij, dus het is wel wat waard, zegt u? Ja, zeker is het wat waard. Kijk, de inspectie heeft een onderzoek gedaan. En de conclusie van de inspectie is dat er bij een aantal opleidingen iets mis is. En dat is heel zorgelijk. Maar de inspectie zegt ook, dit geeft absoluut geen totaalbeeld... van het beroepsonderwijs in Nederland. Dus het gaat om een aantal opleidingen. Van de 1200 opleidingen zijn er acht als uh, vier zijn er zeer zwak beoordeeld bij in Holland. En vier andere uh, opleidingen zijn zorgelijk beoordeeld. Dat moeten we heel serieus nemen. En ondanks dat het om een klein aantal gaat, is het beeld ontstaan dat hbo-diploma's uh, minder waard zijn dan ze waard zouden moeten zijn. En het is dus de verantwoordelijkheid van de hogescholen in Nederland, om duidelijk te maken dat dat niet waar is... en om duidelijk te maken dat de hbo-diploma's in Nederland gewoon aan de maat zijn. En dat je met een hbo-diploma, want zo is het ook, uh, makkelijk een baan kunt vinden. Maar u laat het woord het beeld... Uh, is ontstaan dat vallen. Uh, dus het, het, het beeld deugt niet. Uh, de feiten liggen anders. Het gaat eigenlijk helemaal niet zo slecht... in deze sector waar u... Uh... Nou, wat ik u zeg, in het, het rapport van de inspectie... ik heb het hier toevallig voor mm. me liggen... die zegt, dit rapport biedt geen totaalbeeld... van de situatie in het hoger beroepsonderwijs. Maar nogmaals, we zijn eigenlijk die fase al voorbij. Mm. Want het beeld is ontstaan dat dat wel het geval is. En nogmaals... Uh, de hbo-diploma's in Nederland moeten boven elke twijfel verheven zijn. En dat betekent ook dat wij als hoger beroepsonderwijs moeten laten zien... dat wij studenten afleveren, dat ze een diploma krijgen... waar ze ook de arbeidsmarkt op kunnen. Gelukkig is dat ook zo. Hè, van alle uh, mensen die met een hbo-diploma het hoger beroepsonderwijs verlaten... heeft 90 heeft binnen een half jaar een baan... En het allergrootste deel daarvan op het HBO-niveau. Ja. Nou, dat is een score die je in andere sectoren eigenlijk nauwelijks tegenkomt. Ja, is dat inspectierapport misschien een beetje overschatten door alles en iedereen? Nee, maar we leven een beetje in een tijd van, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, ja, van, van, van, van, van wantrouwen. Dus als er zo'n rapport uh, komt, uh, dan is er al sterk de neiging om uh, dat uh, buitengewoon serieus te nemen. Dat mag ook. En om het ook te generaliseren naar anderen. Maar ik vind, hè, ik, ik ben er ook voor de, zeg maar, voor de, voor de, voor de verdediging van het hbo-onderwijs. Je mag niet het beeld laten ontstaan dat het voor alle hbo-instellingen geldt. Het geldt voor een aantal opleidingen. Dat is zorgelijk genoeg. Daar moeten we absoluut wat aan doen. En we moeten ook zorgen dat het beeld wat ontstaan is... dat dat wordt gecorrigeerd. Ja, Jesse Klaver. Het valt eigenlijk wel mee. Het is het beeld. Nou ja, ik wil niet zozeer het beeld herstellen... maar gewoon de fouten oplossen die ook in je systeem zetten. En in maar reageer je eerst even op wat mevrouw Ter Horst zegt. Het, het gaat maar om een paar opleidingen. Het ja. allergrootste deel gaat gewoon goed. Ik heb het ook gelezen en in het rapport staat inderdaad... we hebben een aantal opleidingen onderzocht... dus je kan niet zonder meer zeggen dat dit rapport over het hele HBO gaat. Maar wat opvallend is, is dat niet alleen de opleidingen... waar al een probleem was geconstateerd... Hè, dat die ze zijn gewoon onderzoeken om te kijken hoe het er staat dat daar problemen zijn... maar ook op andere opleidingen waar die verdenking in eerste instantie niet was. Dus het is beperkt maar een beperkt aantal opleidingen. Maar ik denk wel dat het een beeld geeft van hoe het ervoor staat. En dat geeft een beeld van een, een doorgeslagen rendementsdenken overal op al die hogescholen zijn ze bezig geweest... om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk studenten af te leveren. En ik denk dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. Maar dus even, gaat... dat is toch ook goed? Dat is toch ook wat een opleiding wil? Zoveel mogelijk studenten met een diploma... goed geëquipeerd de maatschappij insturen. Nou ja, en daar ook niet al te lang over doen. Ja, kijk, goed geëquipeerd. Volgens mij is het belangrijkste taak van het onderwijs... om goede professionals af te leveren. En als het even kan, ook nog in een, in een korte tijd... maar als je daar alleen op gaat sturen... zoveel mogelijk studenten zo snel mogelijk afleveren... dan krijg je problemen. Dat hebben we ook de afgelopen jaren gezien. Laten we wel zijn. Dit staat niet op zichzelf. We hebben natuurlijk gehad dat er, docenten, dat er studenten waren... die kregen punten voor vakken van een docent die ze nooit eerder hadden gezien. We hebben de versnelde afstudeertrajecten. Ik denk dat dat heel zorgelijk is. En dat we ook moeten stoppen met alleen wijzen naar in Holland. Ik denk dat het breder speelt. En dat we daarna moeten kijken hoe we dat kunnen oplossen. Mevrouw mm. de Horst, welke oorzaak ziet u voor, uh, voor dit probleem? Wat, uh, nou ja, ik noemt. denk dat de heer Klaver in die zin gelijk heeft... dat uh, het bekostigingssysteem wat we hadden... Uh, dus het geld wat, wat de instellingen krijgen van het ministerie... dat was voor het grootste deel gebaseerd op het aantal diploma's... wat werd afgeleverd. Ja, en en dus wat dat was echt de prikkel voor ja, die scholen... Dan om dan zoveel je... mogelijk af te leveren. Precies, en wij noemen dat dan snel een perverse prikkel. En dat betekent dat scholen, instellingen ook zo gaan functioneren... dat ze veel mensen afleiden. Uh, hoe heet het? Afleveren. Dat systeem is veranderd. Uh, en nu krijg je als instelling krijg je geld voor de studenten die je hebt... en niet zozeer voor het aantal studenten wat een diploma had. Maar... Dus ik denk dat dat, ik denk dat dat een goede zaak is. En dat dan ook de gerichtheid op het, wat de heer Klaver zegt... zo snel mogelijk, zoveel mogelijk studenten tot een diploma uh, brengen... dat dat in ieder geval niet leidt tot het probleem wat we nu hebben gehad... namelijk alternatieve afstudeertrajecten, met andere woorden te makkelijk een student een diploma geven. Maar als je dan dus betaald krijgt voor het aantal studenten wat je krijgt... heeft dat dan wel iets met de kwaliteit van het onderwijs te maken? Of dan toch alleen nog maar met hoe groter, hoe meer een school betaald krijgt? Nou ja, kijk, je moet, je moet een maatstaf hebben. En uh, ik mag hopen dat als je meer studenten hebt... dat je dan ook meer geld nodig hebt voor je docenten... om die studenten goed op te leiden. He, maar in ieder geval het feit dat je voor diploma's werd betaald... dus voor studenten die afstuderen werd betaald... dat heeft negatief uitgewerkt. En dat is veranderd. Jesse Klaver, is dit een goede oplossing? Betalen ja. naar het aantal studenten? Maar het, het is een oplossing, dat je weer meer naar inputfinanciering... wat dat betreft gaat, maar de hbo-raad heeft als reactie... Op, al, op, het, uh, op alles wat er nu gebeurt uh, in de hbo-wereld gezegd. Wat we moeten doen is straks dat het hbo weer... Uh, de, we gaan ons comité aan afspraken om het rendement omhoog te brengen. U moet me maar helpen met de cijfers, maar mm -hmm. was het 75 of 80 procent... Uh, moet binnen vijf jaar uh, zijn diploma halen. 70 procent? 70 procent was het. Mm -hmm. nou, het was iets te ambitieus. Uh, dan we, kan er wel het, de, de financiering veranderd zijn. Maar als dat mm -hmm. nog steeds het denken is waarin, waarin je zit als sector. Dan denk ik dat je nog niks hebt geleerd. En dat je nog steeds in dat kringetje zit. Van zo snel mogelijk, zoveel mogelijk studenten afleveren. Nee, Terwijl het nee. gaat om het leveren van mm -hmm. absolute kwaliteit. Nee, ja, ik ben nee. net in Finland geweest. Mm -hmm. Op werkbezoek om te kijken hoe daar het onderwijssysteem is uh, uh, geregeld. Fantastisch. Daar denken ze niet naar over. Hoe snel jagen iemand van school af? Wat ze daar leveren is kwalitatief heel hoog onderwijs. Heel intensief onderwijs. En wat je ziet dat als je daar je focus legt... Mm -hmm. dat het dan vanzelf gebeurt dat studenten heel snel afstuderen. Ja, maar uh, misschien dat we hier tot een mooie deal mogen komen met de heer Klaver. Graag. Als hij ervoor zorgt dat uh, er niet zal worden bezuinigd op het hoger beroepsonderwijs... als hij ervoor zorgt dat studenten, ook als ze tien jaar over hun opleiding doen... nog in dat tiende en tiende jaar ook betaald krijgen of de instelling voor die student wordt betaald, vind ik het prima. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En wij hebben ons als scholen ook te verantwoorden naar de samenleving. Want de hbo-instellingen worden betaald vanuit belastinggeld. En ook de samenleving zegt, het is toch raar... dat in het eerste jaar van studenten die gaan studeren 20% uitvalt. En het is toch raar dat er studenten zijn... die voor een bacheloropleiding van vier jaar, dat die er acht jaar over doen. Dat vind ik terecht. Maar... Nogmaals, ik maar dat wil... is niet het probleem waar het nu over gaat. Hè? Het gaat erover dat die HBO-diploma's niet aan de maat zijn. En u komt er met een aantal of de HBO-raad komt met een aantal oplossingen. Waarvan ik zeg, ik weet niet of dat nu nee, okay, nou, de goed. juiste richting is. Nee, maar dat is niet, dat is niet, uh, laten we het dan laten we het anders formuleren. Wij zeggen, er, zijn nu een, er is nu een discussie ontstaan over de kwaliteit van de diploma. Daar willen we van af. Dus wij willen laten zien dat wij de diploma's die we afleveren dat die gewoon aan de maat zijn. Daarvoor is het van belang dat je een inspanningsverplichting pleegt. Dat je bijvoorbeeld zegt, wij willen zulk onderwijs geven... dat de studenten ook tevreden zijn over dat onderwijs. Dus wij gaan ook sturen op studentenvredenheid. Dat wij heeft vinden dus dat... met kwaliteit van het onderwijs Precies, te maken. Wij daar vinden moet op geïnvesteerd dat worden. dat tenminste zeg maar, 75 van de studenten hmm. op het hbo-onderwijs... die moeten tevreden zijn over dat onderwijs. Want die kunnen die kwaliteit beoordelen. En daar dat heb wij... je ook geld voor nodig. En dat <tus> krijgt u niet, sterker nog, te worden zijn. Ja, wij hebben gezegd dat met het geld... Dat we hebben, moet dat een doelstelling zijn die te bereiken is. En het tweede wat we hebben gezegd, je kunt het formuleren in rendement, je kan ook zeggen waar is nou uh, het hoger beroepsonderwijs voor? Dat is ervoor om mensen goed op te leiden tot accountant, tot fysiotherapeut, tot verpleegkundige. Het zijn, gaat vaak om mensen die een schoolse manier van werken gewend zijn. Dus wij vinden ook dat we wat meer terug zouden moeten naar. De, zeg maar, naar de school die het vroeger ook geweest is. Wat betekent dat bijvoorbeeld? Dat je meer contacturen hebt. Dus dat je een student die begint in je eerste jaar... dat je zegt, nou ja, die moet je toch 18 tot 20 uur uh, per week... moet je die met een docent confronteren en daar les van krijgen. Dus we willen meer terug naar een systeem... wat niet zozeer aan rendementen denkt, nee. maar wat gewoon goed onderwijs geeft. Maar daar is meer geld voor nodig? Ja, nee, ik wij, ik, ben, ik ben het ermee eens hoor, dat er meer geld naar, uh, ja. naar onderwijs zou moeten. Maar waar ik voor wil waken op dit moment is dat we zeggen, er is een... Er is een een vernietigend rapport uitgekomen. Ik denk dat we het zo wel mogen noemen. Om dan te zeggen, we hebben even bijltjesdag. We, we gaan even snel afrekenen met een aantal mensen die erin zitten. We gaan afrekenen specifiek met één hogeschool. En daarna wordt nee. het business as usual en er verandert niks. Nee. Ik heb daarom in de Kamer voorgesteld... om een commissie van studenten en docenten in het leven te roepen. En om die eerst eens te laten kijken... naar hoe zou, is dat onderwijs georganiseerd? En welke veranderingen zouden we daarin willen zien? Omdat, wat uh, ik me bemerk, is dat met de bestuurders die ik spreek... maar ook koepelorganisaties, we te snel ver, uh, vervallen in weer allerlei beleidsoplossingen... die eigenlijk meer van hetzelfde zijn... die alleen het beeld corrigeren wat er bestaat... en beeld corrigeren alleen nee, is niet maar dat, genoeg. Nee, dan, ik ik vind dat, dat de heer Klaver uh, de instellingen onrecht doet. Overigens ook de hbo-raad. Ik, ik, ik vraag me wel altijd waar benoeit de heer Klaver zich mee. Ik bedoel, de hbo-raad... Nou ja, de HBO-raad is gewoon een vereniging van, van hogescholen. Net zoals GroenLinks een vereniging is. En daar gaat He? eigenlijk de politiek helemaal daar niet over. Daar gaat de politiek ja, niet over, want de HBO-raad wordt ook betaald door de instellingen zelf. En wacht, maar als het hierover gaat, ik, mag, ik kan natuurlijk een opvatting hebben over de HBO-raad. Ja, dus u bent eigenlijk voor opheffingen? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Oh, nee, nee, nee, nee. Kijk, de HBO-raad. Mensen kunnen zich verenigen. Dat is ook ja. wat er bij de HBO-raad is gebeurd. Als, het gebeurt, als een vereniging van werkgevers, zou ik willen zeggen. Maar zich opwerpen als koepelorganisatie en denk dat je kan gaan over de kwaliteit van het onderwijs. Daarvan heb ik gezegd, wat mij betreft is dat een brug te ver. Ah, maar ja, laten we niet... Misschien moet die de eruit, maar ik zou zeggen... wat is er tegen dat de vereniging van de hogescholen in Nederland... tegen elkaar zegt... Wij gaan zorgen dat we die basiskwaliteit op orde mm -hmm. hebben. Omdat dat, dat de afgelopen neemt... jaar is gebeurd. En dat, dat niet. En dat, nee, dat, dat, dat uiteindelijk niet tot veranderingen maar... heeft geleid. Want dit is een proces van de afgelopen jaren, waarin we hebben gezien dat er de kwaliteit van diploma's onder druk is komen te staan. En daar heeft de HBO-raad geen maar, Mag ik u toch op heel op even geven. vragen? Want het voorstel wat Klaver deed uh, om te komen tot een commissie van studenten en docenten, om te kijken hoe de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs verbeterd zou kunnen worden. Zou u daarvoor voeden, mevrouw Terhorst? Nou ja, je moet je afvragen wat, hoe dat dan precies vorm krijgt. Want welke studenten neem je? Nou, kijk, ik, ik zie dat dat GroenLinks of de heer Klaver praat wel met de LSVB. Dat is de vereniging van studenten. Dat is ook heel begrijpelijk, want er zijn ontzettend veel studenten. Dus je moet wel met de vereniging, in feite een koepel... moet je dan ook wel praten. Dus de vraag is onmiddellijk... kijk, het klinkt heel sympathiek, studenten, docenten... maar hoe ga je dat nou organiseren? Want studenten hebben in hogescholen... een formele medezeggenschapspositie. Dus studenten praten ook mee in studiecommissies... over het onderwijs. Ja. Maar nogmaals, wij stellen ons open op... en wij zeggen, elke student en elke docent docent die een rol wil spelen in de beoordeling van de kwaliteit... en in de verbetering van de kwaliteit, die wordt met, onze open, uh, met open armen ontvangen. Ja. Meneer Knaap, we willen u daar heel even bij betrekken. U zit een beetje stilletjes te luisteren. Uh, uh, u leert een hoop, ja. Dat is ook de bedoeling. Nederland ja. moet kennis-economie zijn. Gaat het de goede kant op op deze manier? Nou, op deze manier even niet, uh, denk ik. Uh, kijk, nou ja, u hoorde het is misschien mijn ook zo luisteren voor mij... daar moet de de onderwijs maar, en uh, bezuinigingen. Ja, bij alles wat misgaat, wordt altijd gezegd, meer geld. Eh, als geld de oplossing was, eh, dan eh, hadden we eigenlijk heel weinig problemen... want we leven in een buitengewoon welvarend land. Eh, ik, denk, eh, ik heb zelf op twee manieren met het onderwijs van doen gehad. Ik heb in de raad van toezicht van een kleine universiteit gezeten. Kleine universiteit. En ik heb een tijdje als hoogleraar eh, wat met studenten mogen doen. Eh, en mijn ervaring is eigenlijk steeds geweest... Eh, heet tegenwoordig. Hoe heet dat? Contactmomenten? Als je, contact met, iemand, als je ja. met een student spreekt, heet een contactuur. Ja, zoals wij dat nu ook hebben. Wij hebben we een evident contact contact contact contactmoment. <laughs> uh, mijn ervaring is eigenlijk dat, uh, dat als het kleinschalig is... en als je mensen ziet, dan komen de professionals tot hun recht. En dan uh, gaan heel veel dingen vanzelf. Zijn, uh, als je geloof, het grootschalig gaat organiseren ja, met heel veel tussenlagen... Maar dan het is wel duurder het om het vuur. kleinschaliger te maken. Dus wat, dan komen je we toch weer nou terug zeer, op dat, dat geld. Dat vraag ik me nou zeer af. Of, nee. het, of als je professionals hun werk laat doen... of het dan zoveel duurder wordt dan wanneer je daar al die tussenlaatjes... Ja, dus we ja. hebben heel veel informatie over de kwaliteit van scholen. En wat je dan ziet is dat er kleine scholen die het zijn die het niet goed doen... en je hebt grote scholen die het niet goed doen... en je hebt kleine scholen die het heel goed doen... en grote scholen die het goed doen. Ik vind ook, als ik op werkbezoek ben bij hogescholen... dat wat er door dus studenten en docenten zeer wordt gewaardeerd... dat is het directe contact. Zo is het. Maar het is niet zo dat je op, bij een grote instelling... je opleidingen niet zo kunt organiseren dat dat directe contact er is. Maar dat heb ik, en ook, ik moet, ik nou het niet moet eerst zeggen, ik ben niet van, nee. een, van een christelijke denominatie. Nee. Maar wat mij wel opvalt, is dat protestantschristelijke scholen... gereformeerde scholen dat het daar dat die qua als het om kwaliteit gaat Beter goed scoren om hm. dit te ook een opvatting hm. hebben over hoe je met elkaar omgaat en welke waarden een rol zouden moeten spelen in het onderwijs. Ja. Ja. Is ik klaar daar nog over? Ja, kijk, als het gaat over die, die kleinschaligheid en de ruimte geven aan professionals. Je ziet te veel, heel breed in het onderwijs dat er heel veel verantwoording moet worden afgelegd door docenten. Terwijl zo'n land als Finland, waar ik het over heb, daar zijn ja. docenten, moeten daar minimaal hebben een master van vijf, vijf jaar hebben ze gestudeerd en hebben allemaal een ja. masterdiploma. Daar wordt heel veel vertrouwen gegeven. Daar zie je dat er heel veel bezuinigd kan worden. Dat er een enorme laag, leemlaag mm. van managers en controleurs en inspecteurs. Uh, zijn weggehaald. En daar wil ik wel nog bij, ja. bij aantekenen. Dat, die, dat dat niet alleen Heel... komt... Door regels die de politiek oplegt, maar vooral ook wat scholen en hogescholen mm. zelf opleggen aan allerlei regels betekent, die er niet Klaver, nodig zijn. Ik dat als u over twee weken met de staatssecretaris in discussie gaat over het inspectierapport, dat u niet om meer toezicht moet vragen. Want dan wordt die leemlaag alleen maar. Dat heeft u dikker. mij nog nooit horen vragen. Oké, okay, nou het is uh, jammer, maar we zijn er toch doorheen. En mevrouw de Horst, u wil ook meer geld voor het onderwijs. Dat wil maar even, uh, is dat zo? Nou ja, er wordt bezuinigd op het onderwijs. Nee, en wat niet. wij zeggen, als je meer kwaliteit wil en je wilt tot de top 5 van de kenniseconomieën behoren, dan moet je Investeren, niet bezuinigen. Oké, okay, nou, die boodschap krijgt u nog even mee, meneer Knapen, Kunt u melden in het kabinet Sterkte met Europa en volgende week ook met de begroting over ontwikkelingssamenwerking, want daar wordt u vooral aangevallen op bezuinigingen. Guusje Terhorst, Ben Knaap en Jesse Klaar, Meer achtergronden over ons programma kunt u lezen op onze website, troskamerbreed.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Roelien Axel, Lisbeth Witterman en Bert de Rooy deden de redactie. Techniek was in handen van Rolf Schreuder. Straks Argos.